7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Dissident Chun spreekt Amerikaans congres toe. Grote brand in Nijkerk, bedwongen. En Amerikaanse filmprijs voor Nederlandse documentaire. De Chinese activist Chen Chun heeft het Amerikaanse congres telefonisch om hulp gevraagd. Zijn boodschap werd live vertaald door een tolk. Chen zei naar de VS te willen komen om te rusten. En ook wil hij graag contact met de Amerikaanse minister Clinton van Buitenlandse Zaken, die op dit moment in Peking is voor jaarlijks overleg tussen China en de VS.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 Het besluit van Kirchner heeft geleid tot woedende reacties... van Repsol en de Spaanse regering. Madrid dreigde met een handelsoorlog... en krijgt de steun van EU-commissaris Reding. Wie Spanje aanvalt, valt de hele EU aan, zegt ze. In Mexico zijn de lichamen gevonden van drie fotografen... en een administratief medewerker van een krant. De vier werden sinds woensdag vermist. De lichamen werden gemarteld en in stukken gehakt... teruggevonden in een kanaal in een buitenwijk van de stad Veracruz. In de gelijknamige staat Veracruz is voet een strijd tussen twee drugskartels. Afgelopen zaterdag werd het lichaam gevonden van een correspondent van een weekblad. Vorige zomer werden drie andere journalisten vermoord. Tegen de Liberiaanse ex-president Taylor is 80 jaar cel geëist. Het speciale hof voor Sierra Leone bepaalde vorige week dat Taylor medeplichtig is aan oorlogsmisdaden, zoals moord, verkrachting en verminking. Als president van Liberia gaf hij in de jaren negentig geld en wapens aan een rebellenbeweging in buurland Sierra Leone. Bij die strijd vielen zeker 50.000 doden. Milities trokken moordend en verkrachtend rond. Bij veel mensen werden ledematen afgehakt. De hoofdaanklager van het tribunaal eist al straf nu 80 jaar cel. Eind deze maand bepaalt het Hof welke straf Teler krijgt. Als hij wordt veroordeeld, zal hij zijn straf uitzitten in een Britse gevangenis.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 Dan is weer nog, vooral in het westen en noorden, veel bewolking en wat regen. In het zuidoosten eerst wat zon, vanmiddag in het hele land bewolkt en wat regen. En het wordt 12 graden op de wadden tot 18 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt, vooral in het zuiden enige tijd regen. Het is fris, ongeveer 11 graden.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 Goedemorgen. Brieven en documenten van Osama Bin Laden zijn vrijgegeven. Cocoline heeft ze gelezen. Om de herinnering aan slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden... worden er struikelstenen in stoepen geplaatst. En of de loonsverhoging voor gemeenteambtenaren nog wel doorgaat... dat is maar zeer de vraag. Want demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken... wil dat gemeenten de lonen van hun ambtenaren bevriezen. Twee weken geleden bereikten de gemeente en de vakbonden, na lang onderhandelen, een akkoord over loonsverhoging voor de ruim 180.000 ambtenaren. Maar de minister wil nu dat de partijen daarvan afzien omdat er overal bezuinigd moet worden. Het gaat erom dat we op dit moment in een tijd leven waarin we ons simpelweg niet kunnen permitteren om als werkgevers loonsverhogingen uit te keren. Het is al, als je ziet wat er in Europa ver om ons heen gebeurt, dan hebben we te maken met hele forse ingrepen eh, in de lonen van ambtenaren in negatieve zin. Dat wordt zelfs gekort. Zover hoeven we het in Nederland gelukkig niet te laten komen. Ja, maar is dat er niet ook zo afspraak is afspraak. Dat je nu als overheid of als kabinet, ook al bent u demissionair, nu gewoon laat zien als een onbetrouwbare partner. Wij hebben als overheid constant gezegd, de nullijn is de lijn die we aan iedereen, die we van iedereen vragen. Dus ook van gemeenten, ook van provincies, ook van waterschappen, ook van politie. Ook in het onderwijsveld. En dat is ook de inzet voor de rijksambtenaren. En ik denk echt dat we op dit moment alle hens aan dek moeten zetten om ervoor te zorgen dat het huishoudboekje van de BV Nederland weer op orde komt. Dat we kunnen investeren, zodanig dat onze economie weer gaat draaien. En dat betekent dus ook voor die 180.000 gemeenteambtenaren jongens, wat is afgesproken twee weken geleden, gaat niet door, zegt u. Ik roep de gemeente op om af te zien uh, van deze afspraken. Het zijn afspraken die uh, gemaakt zijn uh, nog geen twee weken geleden. Volgens mij hebben de verschillende bonden en ook de werkgevers het op dit moment nog in beraad. Leggen het voor aan hun eigen achterban. Dus ik doe die oproep nog een keer. En ik roep gemeente ook op om heel scherp ook na te denken over... wil ik nu meer geld in mijn ambtenaren investeren? Of krijg ik straks bij de wetwerken naar vermogen of bij de bijdrage? ook nog een heel aantal uitkeringen te verstrekken die uit diezelfde gemeentelijke portemonnee moeten komen. Je kan het geld maar één keer uitgeven. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we een stuk solidariteit in die CAO inbouwen, waarin iedereen op de nul lijn gaat. Dat is een hard gelag. Dat is voor niemand leuk. Maar het is wel heel hard noodzakelijk om op dit moment de vinger op de knip te houden. En ik merk toch dat er bij werkgevers aan gemeentezijde mm. dat gevoel van urgentie nog iets te weinig aanwezig is. Eigenlijk zegt u dat akkoord wat wij met die vijf partijen hebben bereikt... Um, vorige week, uh, dat schuiven we nu ook wel weer door naar de gemeentes toe. Want die krijgen ook te maken met die bezuinigingen. En dat moet uit de lengte of uit de breedte komen. En dan past die 2% loonstijging niet voor de gemeenteambtenaren. Een loonstijging past op dit moment nergens... Niet bij de politie, niet bij het onderwijs, niet bij de Rijksambtenaren... en dus ook niet bij de gemeenteambtenaren. Ik denk dat dat een besef is en een gevoel van urgentie... wat we in ieder geval in politiek Den Haag breed met elkaar delen. Mm. Het is ook een van de elementen inderdaad, uit dat akkoord... wat vorige week tussen vijf partijen is uh, gesloten. En ik roep de gemeente uh, op om zich daar uh, solidair mee te verklaren... en zich nog eens een keer heel goed achter de oren te krabben... Om met over de vraag of dat dit nu wel het meest wijze akkoord is wat ze hadden kunnen sluiten. De minister Spies van Binnenlandse Zaken... en Peter van der Meerschout sprak met haar. En na acht uur reageert de grootste ambtenarenbond, Abfa Cabo... FNV, op de oproep van minister Spies. En krijgt u ook de reactie van de politiebond ACP. Voor het eerst is landskampioen Ajax ver buiten het centrum van Ajax gehuldigd. Op een veld naast de Heineken Music Hall, vlakbij de Arena. En dat is wel even wennen, want in plaats van de 100.000 supporters van vorig jaar... kwamen er nu ongeveer 50.000 mensen op af. De sfeer was er niet echt minder om. Ajax zien daar staan we weer! Een andere plaats, maar met dezelfde titel voor de 31ste keer. Landskampioen! Dat jullie er zijn want wij zijn Ajat! <treeks> Hulden zich dus op het arena-park. Dat is het grote veld, vlak naast de Heineken Musical. Een veld waar volgens de gemeente 80.000 mensen op kunnen. En vanaf de Arena Boulevard loop je erop. En dan zie je in de verte, 200 meter daar, verderop zie je het podium staan. Eigenlijk heel goed zicht, ook al is het een hele afstand op dat podium. Plus nog vier grote schermen waarop alles wordt getoond. Beter dan Museumplaat. Beter, beter dan Museumplaat. Je hebt de ruimte. Je hebt, uh, het is niet chaotisch. Je hebt geen buren die uh, overlasten voor Dus uh, beter dan Museumplaat. Dus dit is de plek voor de komende jaren? Ah, daar valt over te praten, ja. En dan zie je vooral achter op het veld de vaders, moeders met hun kinderen. En helemaal vooraan bij het podium staat de hardcore Seat. om dichtbij de helden te kunnen zijn om ze bijna aan te kunnen raken. Je net aangekomen? Net aangekomen, ja. ja. En eerste indruk? Gezellig. Druk, bij hoeveel, maar wel gezellig momenteel. Andere kampioenschappen meegemaakt? Ja, het is uh, vorig jaar. En, uh, wel jammer dat het niet op Museenplein kan. Ja? Ja, ja dat is, want de gezelligheid is daar veel meer aanwezig. Ja, Omdat je midden in de stad zit? Midden in de stad en uh, ja, het hoort gewoon op Museenplein. Nou, lekker. Zet je! de lakker! Hoe oud is hij? Zes maanden. Zes maanden! Zit hij hier op de kampioenschaal, uw kleine zoontje? Ja, dat klopt. Met een toeter in zijn hand. Ja. Ajax trainingsjekje aan. Helemaal. Tussen die teringherrie. Hij valt wel mee, toch? Nou ja, het lijkt me nogal wat voor dat kleine kind. Ja, hij zit wel gewend. Hij zit gewend jongen jongen. Vroeg geleerd, oud gedaan. Dat klopt. Ajax is ja, de beste. Ajax, kampioen. Ajax is best. Ajax kampioen van Nederland. natuurlijk hey, en jullie klinken niet als uh, Amsterdammers. Nee, nee, dat klopt. dan komen uit de Oosten. O, ja, altijd Ajax hier geweest. Dus. En dan kom je helemaal hier naartoe voor... Speciaal de, voor dit feest. Uh, kijk. Echt een sympathis, hè. Hey, en hoe vier je zo'n kampioenschap? Hey, hoe vier je Helemaal losgaan en drank mee Hoeveel heb je al op? ja ah, genoeg. Veel. Het normaal suprem daar. De spelers die zijn uitgenodigd om op het podium te komen en alle vuurtoortsen die ze hier op het veld mee hebben genomen die worden ontstoken. Joden! Kampioenen! En iedereen gaat enorm uit zijn dak. Het is één grote rookwolk. Hier vanaf een afstand is dat podium gewoon niet meer te zien. De sfeer is altijd ongelooflijk goed. Of we nu verhuldigd worden op het museumplein of hier op het arenapark. Fantastische sfeer. En ik zie jullie volgend jaar weer terug. Hartstikke bedankt. Ja, wij gaan naar huis. Uh, morgen weer vroeg op. En we moeten nog naar, uh, naar Breda, dus. Het is nog volop bezig. Ja, ja, sorry, maar uh, morgen weer werken. Als je morgen vroeg op moet, dan moet je ook afscheid kunnen nemen van je clubpie. En deze honderd... dus, ja. Dan ja. We ook... Vandaag. Je dan... reis. Ja, dankjewel. Ja, ja. Tot ziens. Ajax dus gehuldigd vlakbij de arena op een uh, grasveld. Bijdrage was van Jeroen de Jager. In navolging van Duitsland worden er in Nederland nu ook struikelstenen gelegd... om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Zo dadelijk hoort u een reportage over de verkeersinformatie. Uh, kan ik kort zijn. staan geen files? Goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Papa India, 9 november, Lima Mike. Over naar Mike Radio, oftewel Myno Remmers. Ja? ons draaiboekje met je? Oké, okay, dan gaan we over vijf. minuten dus kan dat dan? Ja. Louis. Ja. Gaat goed, Maino. Ik krijg het idee dat Mino mij niet hoort. En dat is nou jammer, want hij is bij Radio Amateurs... bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum. Misschien kunnen wij op een andere manier proberen hem te bereiken. Maar dat gaat nog even niet lukken. Nee. Komen we zo dadelijk bij hem terug? Ja, komen we zo dadelijk bij hem terug. Nou, dan eerst naar uh, die struikelstenen, wat ik net al zei. Want... Hoe houd je nou de gedachten aan de slachtoffers van een oorlog van 70 jaar geleden levend? Duitse kunstenaar Günter Demnig ontwikkelde daarvoor die struikelstenen. Dat is een kei van 10 bij 10 centimeter, met daarop de naam van het slachtoffer, de datum waarop die werd weggevoerd en de plek waar die stierf. De steen wordt gelegd voor het huis van het slachtoffer. Inmiddels liggen er duizenden in Duitsland en ook in Nederland heeft het initiatief nu uh, navolging gekregen. Ze worden de volgende maand een aantal in assen in de straten en stoepen gelegd. We staan hier uh, op de Brink. Uh, want hier aan de, op de hoek daar was een, uh, een ingang. Waar de familie Smallebroek een uh, manufacturenzaak, een meubelzaak had. Die op, op een avond is, zijn de Duitsers hier binnengevallen en toen uh, ze waren ze verraden. En toen is uh, Anne Martin, die een steen krijgt. Die zat ook in het verzet. Die is opgepakt en hier. En op 10 april, uh, vlak voor de bevrijding van Assen, gefusilleerd. Hier staan we voor Brink 26 en hier woonde de familie Denneboom. Het zijn zes personen, dus het komt hier in generaties komen hier drie keer twee rijtjes stenen. Zo loopt er een nu nog onzichtbaar spoor door Assen. Ja. Maar straks moet dat spoor zichtbaar worden, de struikelstenen. Martin Hiemink van de stichting Struikelstenen Assen. Waarom is dat belangrijk dat het zichtbaar wordt? Nou, zo langzamerhand dan, uh, dan komen we in een tijd terecht, ik ben zelf van 49... Uh, dat we, het dreigt allemaal vergeten te worden... Er is niemand die er meer aan denkt. We hebben nog wel de jaarlijkse herdenking in Westerbork en hier in Assen ook wel. Maar ook dat krijgt een ander karakter. Dus dit geeft weer een impuls en voor ons ook een mooie manier om te laten zien dat deze mensen geleefd hebben. Want de steen die begint elke keer weer hier woonde. En hoeveel stenen worden er gelegd in juni? In juni zijn het er 26. Maar de bedoeling is... We, gaan, we hopen de 460 vol te maken. En dat zijn dan? Dat zijn dan uh, slachtoffer, Joodse slachtoffers, slachtoffers, uh, mensen uh, die in het verzet hebben gezeten die slachtoffers zijn geworden. Pol om politieke redenen, dus uh, Roma en Sinti. We proberen iedereen die uh, slachtoffer is van het nazi ...te gedenken. Voor de oorlog niet, nee. José Martin is van het herinneringscentrum Westerbork. Nu worden in Assen in juni stenen gelegd... ...maar het is niet iets hier uit de omgeving. Het is een project van een Duitse kunstenaar. Het is een project van Gunther Demning uit Keulen... ...die uh, dat ooit opgestart is in, uh, in Duitsland... ...eigenlijk voor alle oorlogsslachtoffers. En dat initiatief is ook in Nederland opgepakt... ...en zo komen op een heleboel plaatsen nu ook uh, struikelstenen in Nederland... Hoe verder je van de oorlog wegkomt, hoe groter de belangstelling lijkt het af en toe wel. Ja, 70 jaar na dato is het uh, enorm wat mensen willen weten. Niet alleen voor de struikelstenen, maar ook over vriendjes van vroeger. Of vrienden van familie, uh, dingen die gevonden worden. Dus echt enorm. En als we van de Marktstraat de markt oplopen, dan wordt er gewerkt aan de weg. En dan lopen we met Truus Stern van Zuiden, naar Markt 13. Daar zit nu een restaurant. Maar in de oorlog, en voor de oorlog, was dit Dansschool Stern. Dansschool Stern. Vader en zoon gaven dansles, hier en ook in de provincie. En als ik hier zo sta, ja, dan gaan mijn gedachten terug. We hebben honderd familieleden verloren. Mijn man en ik samen. Maar er zijn zoveel mensen omgekomen. Wij dragen elke dag het verdriet en de pijn met ons mee. Het verdriet wat nooit over zal gaan. Ja, dat moet u even zitten? Ja, nee hoor. Nee? nee, ik ga, nee? Ben, ga even. Uh, ondanks de pijn en ondanks het verdriet... ben ik trots dat ik Joods ben. En ik ben trots... Die het initiatief hebben genomen om de steentjes te leggen. Ik ben trots dat dit gebeurt. Want het worden steentjes. U heeft ze zelf ook al gelegd. Verderop in Meppel eh, vorige maand. Het worden steentjes. Een soort van keitjes van 10 bij 10. Daar komt een, een messingplaatje op. En wat komt daar op te staan? Daar komen de namen op te staan. En de geboortedatum. En ook wanneer ze vergast zijn. In Auschwitz, Biedekenau. Maakt niet uit. Overal waar de kampen waren. En hoeveel komen er dan hier te liggen, op de markt 13? Drie stuks. Dat zijn mijn schoonouders. En dat is mijn schoonzusje Eva. Hoe belangrijk is het dat die steentjes straks daar komen te liggen? Want we concludeerden net al, we zijn inmiddels 70 jaar bijna van de oorlog verwijderd. Maar het lijkt wel alsof het meer leeft dan ooit. Het leeft ook meer. En dat zie je ook in Westerbork. Waar duizenden mensen komen... En om te herdenken. En het, ja, de steentjes geven steeds aan als de mensen voorbij lopen. Hier hebben Joodse mensen gewoond. Maar ze zijn vermoord. Truus, Stern van Zuiden, die bijna hele familie en schoonfamilie in de oorlog verloor. En Marno nee, Remmeijer, die sprak met haar, hij maakt het reportage. 20 juni komt trouwens de kunstenaar Gunther Demnig naar Assen om stenen te leggen. Ik hoort al de geluiden van vlakbij het Nationaal Bevrijdingsmuseum. Daar waar Maino Remmers is. Die moeten we tegenwoordig ook via Morsen bereiken, Maino. Dit is de Papa India, 9 november Lima Mike zijn wij. Ja, en november Lima Mike sta, staat zijn voor National Liberation Museum. Prima. Ja, ja, ik ben nu aan het zenden. Ik ben nu aan het zenden met, met PA3, Echo, Romeo, Oscar. Oh. En uh, dan moet ik eventjes uh, geven dat hij terug kan komen. Ja. Zo, dan zet ik dan Wij zitten in een legergroene soort container... met alle originele Amerikaanse zendapparatuur er nog in. Inclusief de spare parts, het spreekbuisje met de chauffeur... met haspeltjes, met kabeltjes. En hier zitten allemaal zendamateurs die juist dit weekend... omdat het Nationaal Bevrijdingsmuseum deze week 25 jaar bestaat... zitten ze hier... Uh, ook een beetje om uitleg te geven met allerhande apparatuur. Ook Duitse apparatuur, spionageapparatuur, spullen die zendamateurs van het verzet ook gebruikt in Nederland. Levensgevaarlijk, omdat ze daardoor ook konden worden uitgepeld en konden worden opgepakt. Wat horen we dan? Nou? Er komt iets terug. Hij antwoordt nu, hè? Ja. En die gaan natuurlijk lettertje voor lettertje. En eens even kijken wat het is. Ook QRV. Ontzettend knap dat u dat zo allemaal kan. Mij zijn het alleen maar wat piepjes, maar het is natuurlijk Morser. Louis van Eck, Erk. Louis van Eck heeft de oorlog meegemaakt in Vlissingen nog, hè? Ja, zeker. Maar als kind dan natuurlijk, hè. Het was wel een spannende tijd, hoor. Ja. Maar ja, het was oorlog en dat was het dan voor je. En je zat wel in je angsten. Toch zeker als we aangevallen werden vanuit de lucht... als de stad werd gebombardeerd. Weet ik wel, dan ging we op de overloop van de trap zitten. Want de trappen en de schoorstenen van de huizen... die bleven altijd staan, hè. De rest stortte dan wel in. Maar de trappen en de schoorstenen die bleven meestal wel staan. Ja, nou, daar zaten we dus op de overloop en we wonen op de eerste verdieping. En daar zaten we dan. Want we kunnen wel vol nostalgie naar al deze gloeibuizen kijken... die langzaam in het schemerdonker van de groene tent oplichten. Maar daar zat natuurlijk een levensgevaarlijke kant aan in die tijd. Jawel, jawel, natuurlijk, want als je gepakt werd, dan had je het gehad. Het dus zijn immers die jongens geweest die in Harendaal eh, opgesloten werden. En eh, ja, tenslotte zijn ze allemaal overleden. Ja, en de enkeling die niet gepakt is... Ja, die is dus ook al overleden natuurlijk. Hè? We zitten vandaag op de dag van 4 mei, de herdenking. En elke keer opnieuw zijn er van die discussiepunten. Nu weer bijvoorbeeld moet je ook Duitse slachtoffers herdenken. Hè? Ja, ja, ja. Ik begrijp dat jullie gisteravond hier in het kampementje bij het museum... daar ook al stevig over hebben gediscussieerd. Jawel, jawel. En ook in de zaal natuurlijk. hè. Ja. Tijdens de maar film. Onder, onder, jullie als centramateurs onderling, want u bent van de generatie die de oorlog heeft meegemaakt. Ja, ja. Wat is dan de discussie, wel of niet? Nou... Eigenlijk, eigenlijk, ja, ze, ze, ze weten er eigenlijk geen raad mee. Want ze, ze weten het niet. Ze weten alleen maar dat het jongens zijn en de beelden die we te zien krijgen, het zijn bijna altijd dezelfde beelden. Zoals dat Jochi met dat bedroefde gezicht aan het eind van een film, bijvoorbeeld. Van die, uh, die, die jonge gastjes van uh, 7, 15, 16, 17 jaar. Ja, dan, uh, ja. Dat hebben ze niet meegemaakt. En dat zien ze dan en dat is het dan. Het is echt een discussie. Nee, nee, nee. En, ja, och, zo diep gaan we daar nou ook weer niet op in natuurlijk, hè. Dat is meer voor ouderen die het zelf meegemaakt hebben, hè. Maar mag ik hem even... Ja, ja, sorry, wat, ik, ja, we zitten er dwars door de uitzending heen. Ja. We gaan het even... Papa, oh, oh, oh, dat is ja, daar gaat hij. Ja. Papa in jaar 9 november, Lima Mike. Voor iedereen die mee wil doen als centamateur. Ze zijn het hele weekend hier nog, tot en met aanstaande zondag. Wat, wat, wat zijn u nou terug? Is mijn eigen roepnaam, hè. Oh ja, ja. En dan vertel ik hem dat... Uh, dat we hier druk bezig zijn, hè? Ja, ja, ja, nou vertel maar. Het heeft iets geheimzinnigs, vind ik. Ja, dat is het, dat is het. En dan geef ik dat hij eventjes moet wachten. En dan weet hij dan dat hij even moet wachten, hè? Dan kan ik het vertellen. Ja. ja? U glundert er ook een beetje oh, bij. Ja, het man, is, man, ik vind het prachtig met ja. die apparatuur, hè? Ja, ja. En weet je wat het is? Met zo'n handsleutel, kun je de karakter inleggen, hè? Dan kun je laten merken hoe blij je bent. Want ik ja. heb het gehad praktijkmatig dus, hè, beroepshalve, dat we s'avonds op een veel te hoge frequentie zaten. We hadden een een, een, een bericht dat ja, moest overgestuurd worden. Wacht even, maar en als je nou te lang bent met je uitzending, dat kan ook, hè? Wij moeten nu afronden. <laughs> oh ja. Ja, ja. Maar, maar goed, uh, ja. Ja, wacht, nog... we, we, we praten zo verder, zijn even, dat we zo terugkomen. Mido Remmers bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum. U luistert uh, naar November Oscar Sierra Radio 1. Kokolijn, goedemorgen. Goedemorgen. Kent u ook nog wel het alfabet? <laughs> ja, maar ik heb er nooit mee gewerkt. Nee, ik wil een heel klein beetje. Defensie-specialist Cocolijn van Instituut Klingendaal heeft 175 pagina's van Osama Bin Laden bestudeerd. Eh, Osama Bin Laden eh, maakte zich zorgen over Al-Qaeda en was uitermate kritisch over zijn eigen situatie. Blijkt uit documenten die een jaar geleden zijn gevonden in eh, de villa van Osama, waar hij zich schuilhield in het Pakistanse Abbottabad... Nicole, wat springt het meest in de oog? Wat valt u op? Ja, dat je eigenlijk uh, aan het lezen bent in een soort verslag. Het zijn allemaal brieven die naar hem gestuurd zijn... die niet altijd door hem gestuurd zijn. Sommigen ook weer wel, maar het is eigenlijk het verslag van een directeur... die ergens uh, een beetje al op een uitgerangeerde positie zit... en toch nog met enige wanhoop probeert de hele organisatie onder controle te houden. Hij, het is zelfs de vraag of hij dat weet... Er gaan tegenwoordig al verhalen dat hij daar zelfs door Al-Qaeda naartoe verbannen is, naar de Abbottabad, omdat ze op een gegeven moment van hem af wilden. Um, vanwege zijn uh, soms een beetje megalomane plannen, bijvoorbeeld om de kerncentrale Kahuta in Pakistan aan te vallen. Nou, dat zijn verhalen die nog niet helemaal te bevestigen zijn, maar ook uit de, de nu wel. Uh, vrijgegeven papieren kun je opmaken dat Obama eigenlijk een beetje een, een, een, een wanhopige positie daar op een geïsoleerde plaats inneemt en zich zorgen maakt over het feit dat hij de greep aan het verliezen is. En wordt ook duidelijk dan uit die brieven, uit die documenten wie wel de leiding had dan over Al-Qaeda, wie wel de grote baas is. Nou, er wordt nog wel aan hem, aan hem geschreven van doe dit, doe dat en doe dat vooral niet. Uh, dus hij heeft waarschijnlijk nog wel een soort symbolische leiding. Zijn nummer twee, Al-Zawahiri, dat blijkt bijvoorbeeld uit die brieven... die uh, is bijvoorbeeld een groot voorstander van, van het opbouwen van banden... met lokale takken van Al-Qaeda, bijvoorbeeld in Jemen... of in, in Pakistan zelf natuurlijk, het, het, Sao het, Sao het Saoedische schiereiland. Uh, Afrika, de Maghreb... Uh, maar dan blijkt bijvoorbeeld uit die stukken... dat uh, Osama Bin Laden daar zelf zo zijn twijfels over heeft. Die, die moet bijvoorbeeld helemaal niets hebben van Al-Qaeda in Irak. Dat vindt hij een slecht organiserende organisatie... die wel met de naam Al-Qaeda natuurlijk pronkt. Maar die doen allemaal verkeerde dingen. Die gebruiken chloorgas. Die, uh, uh, de Pakistanse tak die deugt ook niet... want die uh, uh, maakt veel te veel slachtoffers onder de moslimbevolking. Zeg, dat is niet goed. Uh, onze echte vijand is Amerika. Je moet tegen Amerika vechten niet tegen mede-moslims. Uh, Somalië, daar kreeg hij brieven van... mogen wij lid worden van Al-Qaeda, Al-Shabaab. Nou, we weten intussen dat het gebeurd is na de dood van uh, Bin Laden... dat Al-Zawahiri inderdaad een dergelijk uh, uh, verbond heeft getekend. Maar Osama Bin Laden, die moest er helemaal niets van hebben. Die vond het een zootje ongeregeld. Die zei, dat doet ons meer kwaad dan goed. Ja. Bin Laden heeft nog net het begin van de Arabische lente meegemaakt. Schrijft hij daar ook iets over? Want Al-Qaeda werd daar natuurlijk ook wel steeds genoemd. Hoe kijkt hij daar bijvoorbeeld tegenaan? Nou, hij noemt het een formidabele gebeurtenis. Dat is uh, zeldzaam concreet, want uh, je moet toch wel op een hele speciale manier al die brieven lezen. Maar dit noemt hij echt een, een formidabele ontwikkeling. En uh, ja, met enige jaloezie... Uh, merkt hij toch ook op van hoe kunnen we daar nu eigenlijk nog een rol in spelen. Op dat moment dat hij dat schrijft, waar Mubarak en de Tunesische president... eigenlijk al van het tapijt uh, van het toneel verdwenen... Uh, en hij beraadt zich op de vraag van uh, wat kunnen we daaraan doen? Nou, er zijn nog een heleboel mensen nog niet de straat op gegaan. Die moeten we dan maar zien te mobiliseren. We moeten vooral nog een schepje bovenop de strijd in Afghanistan gooien. Want uh, die strategie daar, dat trekt toch ook uh, behoorlijk wat aandacht. En uh, niet zonder succes. Uh, maar hij zit er duidelijk mee in zijn maag. Hij heeft daar echt de boot gemist.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 De blinde activist Chen zat tot 2010 gevangen... omdat hij kritiek had op de Chinese overheid. Chen, die nu in een ziekenhuis ligt, zei tegen het Amerikaanse congres... dat hij zich zorgen maakt over zijn familie. is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 Vanavond om 5 voor 9 op het themakanaal Best24. Het kanaal dat blijft herinneren. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Le Sprint-Finale. Peuple de France, entends mon appel. Zondag kiezen de Fransen een nieuwe president. Le prochain president de la François Hollande en Nicolas Sarkozy strijden om het Elysée. Et le peuple de France est là. In het Radio 1-journaal dagelijks het laatste campagnenieuws In Le Sprint Finale. Ron Linker. Ook de laatste afgevallen kandidaat van de eerste ronde is met zijn keuze voor de tweede ronde gekomen. François Bayrou, die met zijn modem-partij het politieke midden vertegenwoordigt kreeg in de eerste ronde 9% van de stemmen. Bayrou maakt een opvallende keuze. Zijn aanhangers moeten zelf maar een besluit nemen, maar Bayrou op persoonlijke titel. Le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fait. Een stem bij voor Hollande, opvallend want Bayrou moet eigenlijk niets hebben van Hollande's verkiezingsprogramma. Je ne suis pas et je ne deviendrai pas un homme de gauche. Je suis un homme du centre et le rester. Geen man van links, zeker niet als het gaat om de begrotingsplannen van Hollande. Bayrou vreest dat de Franse tekorten verder oplopen... omdat onder een socialistische president de begrotingsdiscipline zal verdwijnen. Economie is het belangrijkste thema geweest van deze campagne. En als je vaststelt dat Bayrou in economisch opzicht meer met Sarkozy heeft... waarom dan toch niet aan de president zijn stem gegeven? De lijn die Nicolas Sarkozy entre tussen de twee toren is violente. Ze entre in en contradiction... Sarkozy heeft in de tweede ronde een lijn gekozen over extreem rechts... over immigratie die niet de ons is, zeker niet de mijne. Afkeer van Sarkozy drijft Bayrou richting Hollande. Maar van harte gaat het niet. Het is de vraag wat zijn achterban gaat doen. De kandidaten gunden zichzelf geen rust, ook niet na het lange debat. François Hollande hield een grote bijeenkomst in Toulouse... waar hij uitlegde dat Europa in het begin sceptisch aankeek... tegen zijn plan om het begrotingsverdrag open te breken. Dat Hollande ook wilde praten over groei, croissance. Maar na het zien van de Franse opiniepeilingen... beginnen ze langzaam maar zeker bij te trekken. En vandaag is er geen van responsable... Europese, zonder dat hij revienne op het objectief van de croissance. Dat is goed. Heerlijk, concludeert Hollande tevreden dat iedereen in Europa het nu ook over groei heeft. Het is mijn taak, zegt de socialist, om van onze verkiezingszegen van 6 mei aanstaande zondag een baken van hoop te maken voor heel Europa. La responsabilité qui la mienne, c'est que la victoire du 6 mai ressentie partout en Europe comme un moment d'espoir. Laat onze victorie Europa weer hoop bieden, zegt Hollande. Niet alleen in het openbaar praat hij over zijn buitenlandse politiek. Achter de schermen is Laurent Fabius, misschien wel binnenkort zijn minister van Buitenlandse Zaken, al naar diverse hoofdsteden geweest. En er is steeds meer belangstelling, stelt hij vast. Hollande, ce que ça changerait pour eux, pour le monde. Wat verandert er in de wereld voor het buitenland? Wat is de visie van François Hollande? Dat zijn de vragen die bij Fabius gesteld worden door diplomaten. Intussen vecht Nicolas Sarkozy voor zijn politieke leven. Ook hij hield gisteren een grote bijeenkomst, maar dan in Toulon. We hebben nog één dag, zei hij, om het land te overtuigen. de De overwinning die u verdient, roept Sarkozy. Maar komt hier er ook? gisteravond waren er nieuwe peilingen van na het debat en in vergelijking met een week geleden is Hollande er een procent op achteruit gegaan, Sarkozy een procent vooruit. Maar tegelijkertijd wijst de peiling uit dat de kiezers vonden dat Hollande net iets sterker uit het debat is gekomen. Wat is dan het effect geweest van dat debat? in feite on peut penser que le débat a plutôt Misschien heeft het debat wel voorkomen dat Sarkozy nog meer inliep op Hollande. Voor beide dus wat deze peiling. Zij het dat Hollande nog altijd een behoorlijke voorsprong houdt. Vanaf middernacht vanavond mag er geen campagne meer worden gevoerd. Er zijn geen peilingen meer. Het woord is dan aan de kiezer. Frankrijk kiest. Vlaamse publiek. Vlaams gas. Adema. En veel meer over de Franse verkiezingen leest, hoort en ziet u op NOS.nl. Klikt u dan op dossier Frankrijk kiest. Gaan we het over sport hebben, want morgen begint de Giro d'Italia. De eerste van de drie grote wielerrondes. Sebastian Timmerman gaat dat volgen. Sebastian, goedemorgen. Goedemorgen. Wie is de favoriet? Want Alberto komt dat door, mag niet meedoen. Nee, die won vorig jaar in eerste instantie. Die zegen werd hem daarna afgenomen. Die ging naar Michele Scarponi, die Italiaan. Die kreeg gisteren alsnog bloemen en een beker. Uh, zat daar eigenlijk niet zo heel erg op te wachten. Scarponi is er dit jaar ook weer bij... En is misschien wel een van de favorieten, want de grote favoriet is er eigenlijk niet. Er is niet een renner die er zo voorhand echt bovenuit steekt. Ivan Basso is er ook wel bij. De uh, tweevoudig oud-winnaar, maar die heeft dit seizoen eigenlijk nog geen goed resultaat uh, neergezet. We hebben nog echte klimmers, zoals Joaquin Rodriguez, winnaar van de Waalspel. Uh, een Italiaan, die heet Potozo Vivo, die komt altijd goed omhoog. Maar ja, Er wordt ook veel tijd gereden, twee keer individueel. En uh, één keer met de ploeg, dus dat is weer in hun nadeel. Dus dan komen we misschien wel uit bij Roman Kreuziger. Dat is een Tsjech die is 26 inmiddels. Werd vorig jaar al vijfde. Uh, was goed in de ronde van Romandie vorige week. Heeft al een keer, top, uh, twee keer zelfs top 10 gereden in de Tour de France in het verleden. Dus wellicht uh, is het uh, die Tsjech die moet gaan toeslaan in de komende week. Hij rijdt voor Astana. En we weten dat die ploeg sinds de voorjaarsklassiekers in ieder geval in de winning moet is. Nou, dan wat betreft de Nederlanders. Uh, Sebastian het uh, voorseizoen was... Uh... Nou, laten we het voorzichtig zeggen. Matig. Ja. <laughs> Hebben ze ja. hier de komende weken iets in de melk te brokkelen, denk je? Nou, uh, um, de vakantelei uh, rijdt maar met één Nederlander. Uh, dat is Martijn Keizer. Dan rijdt er nog een Nederlander bij Lotto in dienst. Onbekende renner, Buljats, Brian Bulgats. Die moeten daar gaan knechten. En uh, Bij Rabobank rijden er uh, uiteindelijk vijf. Um, en daar gaan er vier, denk ik, vooral in dienst rijden van die vijfde man. Dat is Theo Bos. En dat wordt wel aardig. Theo Bos is bezig aan zijn vierde seizoen als echt volwaardig wegrenner. Na de mislukte spelen van Peking, van de baan overgestapt naar de weg. Uh, de samenwerking met Mark Renshaw gaat wat beter de laatste weken. Bos reed goed in de ronde van Turkije vorige week. Dus dit kun je wel zien als een soort examen. Hoe gaat het met Theo Bos in zo'n grote ronde? Het wordt zijn tweede grote ronde... Vorig jaar zou hij de Giro ook rijden, maar toen moest hij ziek afmelden in de week voor de, voor de start. En hij mag het bijvoorbeeld gaan opnemen tegen de wereldkampioen en de topsprinter Mark Cavendish. Die is er ook bij. Er zijn veel topsprinters, maar Cavendish wil ik er toch wel even uitpikken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat met Theo Bos. Ik zie dat wel als een soort examen. Hmm. Nou, we zijn benieuwd. De Giro um, begint in Denemarken dit jaar. Er uh, staat ja. nog wel eens bekend om de kou, hè. Het weer is uh, ook, ook niet altijd te best natuurlijk. Wordt dit een zware ronde. Nou, en wat ik in ieder geval gisteren op Twitter zag van de mensen die in Denemarken al zijn, die het dat het weer gisteren heel goed was trouwens juist. Dus wellicht dat dat wat minder invloed gaan krijgen. Het zwaartepunt ligt echt aan het einde. Het laatste weekend van de Giro wordt een weekend om je op te verheugen. Met op zaterdag de koninginnenrit bergrit met twee namen waar wielenliefhebbers en Italiaanse wielenliefhebbers altijd van dromen. En van uh, Gaan Likkerbaden, de Mortirolo en de Stelvio. Aankomst op die Stelvio. Dat is over drie weken op zaterdag. En dan is er op zondag nog een uh, lange individuele tijdrit. Dus we moeten uh, even een tijdje wachten. Tuurlijk zijn er ook wel bergen tussendoor. Maar het zwaartepunt van deze Giro ligt echt in het laatste weekend. Sebastian Timmerman, we gaan je veel horen de komende weken Dankjewel. dank je wel. Nog steeds is niet alles bekend over de Tweede Wereldoorlog. Straks voegen we een nieuw hoofdstuk toe. Eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan met een file, Wijnand. Toch een file, ja. En dat, dat is op de valreep, op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Zojuist een kapotte auto gestrand. Dat is bij Knoop Het veroorzaakt twee kilometer. En er is daar één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, bijna 70 jaar na de bezetting blijkt de geschiedschrijving van de oorlog nog steeds niet volledig. Er komt nog altijd nieuw materiaal naar boven, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het onderzoek betreft een onbekend concentratiekamp in Warschau, midden in het voormalig ghetto in de stad. In het kamp hebben honderden Nederlanders als dwangarbeider gewerkt. En ze moesten vanaf september 1943 de resten van de Joodse wijk opruimen. Dat is een vrijwel onbekend hoofdstuk uit de geschiedenis van de Holocaust. De Joodse gevangenen werden in vijf transporten uit Auschwitz aangevoerd. En eerder al hadden gevangenen uit Boegenwald het concentratiekamp opgebouwd. Paulie Broekema, goedemorgen. En welkom hier. Samen met collega Helma Koeman heb je dat onderzoek gedaan. Hoe zijn jullie op het spoor gezet? Ik hoorde um, een... Uh... Een anderhalf jaar geleden hoorde ik een uh, reportage... van een collega van Radio Noord over de Joden in Winschoten. En daarin werd verteld dat er een, uh, een van de mannen omgekomen was... in het ghetto in Warschau in april 1944. En toen dacht ik, dat kan niet. Toen was het ghetto er niet meer. En toen nee. ben ik op zoek gegaan en toen vond ik uit op internet... Een, een paar informaties dat er een concentratiekamp was geweest in, op het ghetto-terrein, waar, eh, waar Joden eh, en andere dwangarbeiders eh, gedwongen werden om het puin van, van het ghetto te ruimen. Er was in het voorjaar van 1943 de opstand geweest. Toen hadden de Duitsers het ghetto geliquideerd en met de grond gelijk gemaakt. En daar lag nog puin, en dat moest weggehaald worden van de Duitsers die daar. Iedere herinnering aan het ghetto wilde laten verdwijnen. Er een volkspark wilde inrichten. Ja. En daarom was dat concentratiekamp en daar gebouwd? Dat, voor, voor die, daarom die werkers? Daarom was dat concentratiekamp daar gebouwd. En daar um, uh, ruimde men het puin onder de meest kommervolle omstandigheden. Er werden eerder door Bochenwald, dus je noemde ze al uh, um, onder wie vijftien Nederlanders... werden daar barakken neergezet. Toen die mensen aankwamen was er helemaal niets. Geen sanitaire voorzieningen, geen eten, niks... Die zetten die barakken neer en toen kwamen in die transporten joden uit Auschwitz. En um, die hebben uh, het werk gedaan dat ze moesten doen. Nou, dit was dus geen vernietigingskamp, maar wel een uh, kamp wat je al zegt onder erbarmelijke omstandigheden. Dus daar stierven ook, ook veel mensen bewoners van het kamp. Ja, men, men, men ging dat maanlandschap in, zo wordt het beschreven. Je moet je voorstellen dat het... Uh, het was een plek waar 500.000 mensen hadden gewoond. En, en, en alles was, was, was gebombardeerd, platgeschoten. En uh, onder bewaking van de SS ging men daar dat, uh, dat terrein op. Uh, uh, wat, wat heel wrang en uh, eigenlijk ongelooflijk was... dat men, als men... Uh, de, de, de puinhoopen afbrak en explosieven aanlegde om de muren af te breken die daar nog stonden, dan kwamen er soms ineens mensen uit kelders, uit de grond. Die hadden daar maanden verborgen gezeten. Joden, Joodse inwoners van het ghetto... die ineens naar boven kwamen. En die het overleefd hadden. Die dus. het overleefd hadden ja. en die daar, de, die daar uh, verborgen zaten. En die in sommige gevallen krankzinnig waren geworden. Die, die hadden daar wat voedsel uh, en die hadden daar maanden... onder de grond geleefd en die kwamen naar boven. En die verkochten hun huid zo duur mogelijk. Die schoten om zich heen en die schoten op de, op de SS. De SS was vaak ook bang om dat gebied in te gaan. En dus sturen ze dat? Die, die gevangenen natuurlijk. Precies, ja. en, en uh, die mensen kwamen naar boven... en werden dan ter plekke waar ze uh, doodgeschoten. Ja, dat was, je zegt dat het als een maanlandschap... maar dat, dat, dat was natuurlijk van alles uh, te vinden. Uh, Jullie hebben gesproken met een overlevende, Willy Lovenberg. Laten we even een klein stukje luisteren. We hebben altijd geld op de constantly, Diamonds en gold. We hebben them in de soms op de dead bodies. Wat ga je met dat doen? Je kan een stukje eten. He a metal, candy, to diamonds. There was that didn't mean anything. There was no value. Ze vonden daar dus, vertelt ja. meneer Loewenberg... Een kostbaarheden. Ja, ze vonden, Ze vonden schilderijen... Uh, daar konden ze helemaal niks mee doen... maar ze vonden ook diamanten die, die, die verborgen waren. Diamanten uh, kostbaarheden... waren voor, voor de Joodse inwoners... van Warschau destijds de mogelijkheid... om er misschien nog uit te komen. Hè. Had hadden je, ze verstopt? Precies, ze hadden ze verstopt. Um, die kwamen tevoorschijn. Uh, Loewenberg... Uh, zijn interview staat op nws.nl. We hebben dat materiaal mogen gebruiken. Hij is vorig jaar overleden. We hebben nog een andere overlevenden gevonden. Ron, Ron Linker heeft hem geïnterviewd in Parijs. Maar Lohenberg vertelt dat heel mooi. Um, er werden, werden goudstukken gevonden. Um, een, ik heb een, een, een kleinzoon ge, gesproken van een van de Boelgenwalders En die beschrijft net na de oorlog... dat hij daar um, in, in die puinhopen goudstukken vond. En dat hij daar nog drie maanden een aantal kameraden... Uh, mee in leven heeft kunnen houden. Want... Over dat ghetto-terrein, um, die miljoenen stenen die men ruimde, die men bikte... die werden afgenomen door Joodse aan, door Poolse aannemers. Ja. En um, die hadden contact met de buitenwereld. Dus die diamanten of dat goud dat je dan had... Uh, dat kon je als je erin slaagde ruilen met, uh, met eten. En dan bleef je leven. Maar wacht even, de SS zat daar ook achteraan natuurlijk. Die wist precies. dat dat dat was. Ja, als je gevonden werd daarmee, dan, dan, dan, dan ging je er ook onmiddellijk aan... Um, uh, Zuidhof, een, een, een boelgenwalder uit Assen, een groente, groenteboer uit Assen... die vertelt in, in een verslag dat hij na de oorlog maakt... dat de SS'ers even hard handelden in, uh, in, in dat goud in die en die uh, diamanten. Als, um, als wie dan ook. Uh, voor hen was dat, uh, was dat ook materiaal dat ze het liefst bij zich hielden. Ja. Vele van die werkers uit dat kamp hebben ze dus niet overleefd. Ze hebben nee. slecht behandeld, weinig eten, vermoeidheid. Maar een groot aantal, groot aantal dus ook wel. Wat is er met hen gebeurd? Nou, de, de, de sterfte was enorm. De, de, de schatting is uh, um, Johannes uh, Houding ten Katen van het NIOD... en uh, Ogliaar Genocide Studies die we hiervoor spraken. Die trouwens zei: Je leert nog altijd bij. Ik wist er wel iets van, van dat concentratiekamp. Maar um, niet, niet deze informatie. Die zegt: Die Nederlanders die hadden heel. Grote moeite om zich staande te houden. Die waren als het ware niet gewend om in deze omstandigheden te leven. Er waren ook Grieken uit Thessaloniki die, die waren gewend om in een, in, een, in een ghetto te leven. Maar onder die Nederlanders was een enorme sterfte. Er is een getuigenverklaring van iemand die zegt er was een capo, een bewaker, die een, een bloedhekel had aan Nederlanders. En die zijn eigen ransoen op tien had gezet. Namelijk iedere dag tien Nederlanders doodschieten. Um, wat er met die overlevenden is gebeurd... is dat um, dat kleine groepje um, overlevenden... daarvan zagen wij, Helma Koolman en ik, met wie ik het onderzoek heb gedaan... dat er heel veel mensen na de oorlog nauwelijks meer over gesproken hebben. Wat ze hadden meegemaakt was te groot, te, te, te gruwelijk voor woorden. Dus men deed er het uh, zwijgen toe. Leuwenberg, die je zo net hoorde... die woonde in Borkulo. Zijn Duitse vluchteling woonde in Bork Borkulo. Is weer teruggegaan naar Borkulo. Hm. En daarna geëmigreerd naar Amerika. En, en is heel groot geworden. En hij heeft heel veel gesproken over het kamp. Concentratiekamp dus in Warschau, in Polen. Uh, midden in de stad. Dus eigenlijk Paulien Broekoma deed samen met collega daar onderzoek naar. Uh, op meneer... nos.nl staat er nu een dossier. Wou ik net zeggen. Uh, NOS. <laughs> en we zien het ook op televisie? Jazeker. Ja. Vanavond? Vanavond om acht uur in ieder geval. Dankjewel. Gaan we naar het Nationaal Bevrijdingsmuseum? Daar is Maino Remmers. En Hij laat de radioamateurs even voort wat dat zijn of niet. Ja, we zijn even naar binnen gegaan in het museum. Dan brandbommen en immer weer brandbommen, deren feuchterlijke werking bij angriffen op die grootste erprobt waren. Ja, dit museum staat in Groesbeek. Market Garden, de operatie, de landingen, de zweefvliegers. Dat wordt natuurlijk allemaal herdacht op deze datum, 4-5 mei. En we kijken ondertussen, we staan in het Duitse hoekje, is dit, hè? Ja, we laten hier zien dat er een gemeenschappelijke ervaring is... tussen Duitsland en Nederland, en zeker hier in het grensgebied. Um, want de begeleidende acties bij het Market Garden... Was, waren natuurlijk om Duitse steden te bombarderen. En dat is op grote schaal gebeurd, gebeurd bij Wezel en Kleef. En dit laten we eigenlijk in deze hoek zien. Um, dat, dat is wat het gemeenschappelijks is. Dat is een gemeenschappelijke crisis. Want dat is op dit moment een enorme discussie weer. Hè? Het, Duitse, of het gedicht over die waffen-SS-man mag niet. In Vorden die hele discussie deze week. Of je Duitse soldaten mag herdenken. Ja, de gevoeligheid zit natuurlijk uiteraard in de 4e mei. Maar het is niet zo bipolair als dat uh, men doet voorkomen. Uh, en dat laten we hier eigenlijk zien. En uh, niet alleen in het museum, maar ook in die hele grensstreek. Wij werken samen met zo'n 18 Nederlandse en Duitse archieven om dat verleden verder te bewältigen zoals dat heet. Ja. En dat is toch prachtig. En dat heeft niks te maken met, met een overdreven verzoeningsgezindheid... of pacifisme, of wat dan ook. Want uh, we vegen niks onder de mat, alles komt hierboven. Maar ik denk dat je enorm van elkaars kennis kunt profiteren... en archieven die, die daar zijn om die geschiedenis verder te brengen. Ja, en aan, aan beide kanten zijn natuurlijk mensen een enorm het slachtoffer geworden. Maar toch het ligt gevoelig op deze dag, 4 mei. Straks komen hier 80 taxis met de veteranen... die we gisteren mochten ontvangen in Hoek van Holland. Het wordt hier herdacht. En buiten, de zendamateurs zijn bezig voor uh, wie contact wil leggen. Het kan nog steeds met de papa India 9 november Lima Mike. En het museum bestaat ook nog eens 25 jaar op de kop af dit weekend. Het NOS Radio in Journal Media Overzicht. Met Juri Stubanetski. Ik ging vanochtend naar Nayati's slaapkamer en hij was er, schrijft Sham Moodliar op Twitter. Zijn zoon was ontvoerd in Maleisië en is gisteren herenigd met zijn ouders. De vader van de ontvoerde jongen schrijft ook veel bedankjes aan de mensen die hem hielpen om zijn zoon terug te krijgen. Het geplande bezoek van Amerikaanse diplomaten aan de Chinese dissident Chen Guangchong staat prominent op de site van CNN. Op de site van de Chinese staatsomroep CCTV is het bericht niet terug te vinden. De New York Times citeert een Chinese advocaat. Die zegt dat het een grote inschattingsfout was van de Amerikaanse diplomaten... om te denken dat de dissident emotioneel stabiel zou zijn. Ook geven bronnen binnen de Amerikaanse regering aan de krant toe... dat ze onderschat hadden wat er zou gebeuren nadat ze Shen hadden verlaten. Kiezer rekent af met PVV, kop de Telegraaf. Het is een citaat van demissionair VVD-minister Opstelten. De krant kondigt aan morgen een interview met hem te zullen publiceren. Zorgverzekeraars hebben jarenlang voor miljoenen aan psychische hulpvergoed aan behandelaars die helemaal niet waren geregistreerd. Dat schrijft de Volkskrant. Het kwam aan het licht in een rechtszaak tussen Stichting Europsyche en Verzekeraar CZ. De stichting kwam eerder in het nieuws toen bleek dat zogenoemde homotherapie via hen werd vergoed. De stichting laat de behandelingen, zoals de omstreden homotherapie. maar ook hypnotherapie, wel goedkeuren door geregistreerde psychiater. Volgens een bestuurder van de stichting is het in de reguliere geestelijke gezondheid. ook heel erg gebruikelijk dat een patiënt de psychiater nooit ziet. Over twee weken doet de rechter uitspraak. Op de binnenpagina's van de krant is veel aandacht voor de dode herdenking vandaag. De Volkskrant tekent de herinneringen op van Johan van Hulst... die honderden kinderen hielp ontsnappen vanuit de Joodse crash in Amsterdam. Je blijft je de vraag stellen of je meer had kunnen doen... maar ik vind er geen antwoord op, zegt hij. ad nou, columniste Iris Koppen reisde met haar vader naar het concentratiekamp... waar haar oud-oom omkwam in Polen. Ze geveerde haar vader naast de grafsteen met zijn eigen naam. Hij is vernoemd naar zijn oom. Zo komt de oorlog voor de 26-jarige Koppen dichtbij. De meeste kranten hebben ook aandacht voor het conflict in Vorden... waar de gemeente van plan is om een gebaar van verzoening te maken... richting de Duitse soldaten die in de oorlog omkwamen. In trouw haalt het zelfs de voorpagina. Er dreigen neonaties op de herdenking af te komen... en verschillende Joodse comité's hebben hun afkeuring laten blijken. Op de voorpagina van NRC Next staat een indrukwekkende foto. Een beeldschone vrouw is helemaal zwart, gebodypaint... op een balkje bij haar ogen na. En ook haar haar is gitzwart. Waarom haten ze ons, staat erbij. De ze in die vraag zijn vrouwen in de Arabische wereld. Het artikel en de foto stonden eerder in het Amerikaanse blad Foreign Policy. En het laatste, laatste nieuws nog in België schrijft over een Facebookgroep voor de invoering van de bierpas. Opgericht door Belgen die genoeg hebben van de overlast van buitenlanders die zich bezatten met hun bier. Ja, dat is een versiflage op de Wietpas, zullen wij maar aannemen. Tot zover dit media overzicht. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Inlichtingendiensten doen hun werk het liefst in het geheim.